...droog, Alleen in het noorden kans op een bui. In het binnenland kan de temperatuur dalen tot het vriespunt. Morgen zonnig en droog en de avond kans op regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. We met nu. Ja, ja. Lekker. Oh, dat is lekker. Zoals ja. jullie het hebben gehoord hebben we een nieuwe openingsvillen. Draaien lekker, best lekker. Hoek aan de film kan zo jullie terug en gaan we die keer bespreken business. Oh. Jo, hij luistert naar Tim Berg met Bromance. En de villa valt wel weer op tijd in, hè. Ja, is het zo? Ja, dat wel, ja. Ik hoor niks. Jij hoort hem niet? Ik hoor hem wel. Robbie heeft geen... Uh, oh, hij heeft geen koptelefoon. Nee. Ja, ik hoor ook maar aan één kant wat. Dus dan delen we gewoon uh, even de stilte. Dank je. Dank je. Graag gedaan. Had je wel gehoord? Deze, hè? Ik had een stereo in mijn kamer staan. Wat? Nog een keer? Ik had een stereo in mijn kamer staan. <laughs> ik had de stereo in mijn kamer staan, ja dat klopt ja. Doe maar, doe maar. Nu had ik ooit in mijn kamer staan. Maar jongens, hoe is het met jullie? Vertel, maak me gek. Nou begin maar, Mike. Ruby, hoe was jouw weekend? <laughs> <laughs> nou, ik heb niet gewerkt. Niet gewerkt? Nee, ik was vrij dit weekend, dat was wow, wel lekker. Wacht even, even een statement, jij hebt niet gewerkt. Nee, ik was vrij. Lekker. Jij was vrij, wat heb jij aan jouw uh, vrije weekend gedaan op? <coughs> Nou, nah, zaterdag ja. uh, lekker rustig gedaan, eigenlijk niks gedaan. Filmpje kijken. Met wie? Met Wendy. Gezellig, Wendy. En uh, hoe heet het? Uh, zondag ben ik lekker naar Dolphinarium geweest. Gezellig. Was gezellig. En daarna kwam ik thuis. Toen heb ik van half tien tot uh, vier heb ik lekker zitten dobbelen in de kroeg. <laughs> <laughs> en ik voel ik nog een beetje, maar. Uh... Ah, oké, okay. hij ah, is goed. Ja. En uh, Kevin, hoe is jouw weekend, jongen? Goed. Goed. <laughs> Meerdere woorden alstublieft <laughs> Extreem goed. Nou ja, als je dat ervan wil. Ja, uh, wat <laughs> hebben we gedaan? <laughs> wat heb je gedaan joh? Ik zater op scouting. Iemand had een nieuwe auto gekocht. En ik had van dat folie, van dat plastic folie. Siel Ja. Toen hebben we zijn auto weer gepakt met een man of vier. Maar ze er lachen. Dat die kop Is... moeten zien. En uh, toen uh, nog uit geweest. Ja, dat weet ik. Ik ben jou nog tegengekomen. Oh. Oh ja. Oh ja. En uh, een zondag... Zondag heb ik helemaal niks gedaan. Ik was zo kapot. En van oh. wat geen idee, maar ik had gewoon uh, niks. Je was gewoon helemaal ja. Ik had Helemaal geen uh, zin in iets te doen. Zo, dat was het. Ja, en, spannend. Uh, Mike, hoe was jouw weekend? Ja, mijn, uh, mijn weekend begon uh, allemaal le begon lekker. Uh, vrijdagavond lekker uh, thuis zitten bieren. Goed ook. En uh, zaterdagavond uh, voor het eerst sinds een maandje weer wijzen stappen, dus uh, ik moet zeggen ja, nou, ik kwam het dorp binnen, ik had zoiets van, nou, ik heb niet veel gemist. Dezelfde mensen, dezelfde muziek. Nou, dan ga je maar drinken. Dat is, uh, dat is ook wel aardig ingeschoten. Nou, zo erg was je toch niet, zaterdag? Nee, nee, nee, zo erg was ik niet zaterdag. Het viel allemaal wel mee, ik ben nog niet katje lam uh, door de straat heen gelopen. Ja? Ja. Oké, okay, top. Ja. En Tony is er ook weer bij. Ja, deze ja. week. Tony! Tony. Waar voorgaande weekenden? Nou ja, allemaal. Ja? Allemaal. Oh. Nou, zou ik maar eerlijk wijzen. Vrijdag, te veel. Zaterdag, te veel. Zondag, <laughs> te veel. En nu heb uh, ik ja, maandag weer vrij. Voor het eerst. So. lekker weer lekker. Toen maar. En uh, woensdag, donderdag, vrijdag mag ik weer in de bak. Oh, oké. Okay. Dus daar was allemaal. Dus jij hebt een uh, jij hebt een zeer spannende stond, weekend hiervoor gehad. Ja, ja, ik stond, uh, wanneer was dat? Zaterdag stond ik in de Chin. Er was weer een heel hoop gedoe. We kregen weer een glas in zijn gezicht uh, geslagen. Gezellig. Nou, ja, details nog wel te sparen. Yeah. Dus, nou, ja. Het was weer gezellig in de Chin. Nou, ah, wat leuk. Ik kom er ook weer een keer, maar uh, dat ah, is ouderwets gezellig weer dus. Ja, dat dus het gewoon. <laughs> ja. Nou, even ook nog even voor de duidelijkheid, we zijn nu ook weer aan het uh, flimmen, filmen. Ja, flimmen, dat is mijn stopwoordje We zijn nu weer even aan het filmen. We filmen nu vanuit een hele andere hoek voor de mensen die op de site hebben gekeken. En ik weet niet of je ook op de Hive site stond, want ik ben nog even wat zoeken geweest. Nee, nee, ik heb hem pas vandaag op de site gezet. Ah, Oké, okay. hij dus. nee, is goed. Nou, mochten er al mensen zijn die hem gezien hebben, toevallig op de site, uh, toen hebben we vanuit uh, ja, het perspectief van de jongens hebben we gefilmd. Die uh, tegenover mij zitten, dus dan kijk je eigenlijk alleen maar tegen mijn kop aan. Nou, dat is ook een geweldige vulling van je avond, dan zeg ik het zelf. Sorry, nee. Hey. Ja, nou, kijk <laughs> daarom, daarom ook met die sarcastische ondertoon En daarna nou, film vanuit mijn rug Dus uh, nu kunnen jullie ook de jongens zien uh, Die het zo zwaar met mij hebben Die uh, de Spartaanse opvoeding krijgen hier Heb jij het nooit zwaar met ons? Nee Het is eigenlijk gewoon doorgaan Continu doorgaan Nou oké okay. Nou we hebben het volgende nummer hebben we... Ja computerliefde Ja <laughs> Dit is wel een denk ik Uit Duitsland Paso computerliefde. Computerliebe I'm just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 Ja, hoorde een gouden ouwe Robbie Williams met Rock DJ. Lekker, hè? Ja, het is tijd geleden dat ik deze heb gehoord. Ik uh, had het net ook nog even snel over de clip. Helemaal lijp natuurlijk. Maar het is alweer tijd uh, voor het nieuws, jongens. Het nieuws. Ja. Ja. Uh, ik heb, uh, we hebben heel veel vliegtuigcashjes in de laatste jaren gezien, gehoord. En uh, hier in Nederland zelfs een beetje meegemaakt. Ja? Maar, uh, ik oh, heb vorig jaar? Ik, ik heb nou de ja, ik heb nu de raarste heb ik in handen, echt waar. Deze wordt veroorzaakt door een krokodil. Een nee, nee. vliegtuigcrash in Congo eind augustus waarbij 20 mensen om het leven kwamen... ...werd veroorzaakt door een ontsnapte krokodil. Dat staat voorlopig in het rapport dat een Afrikaans weekblad in handen heeft gekregen. De enige overlevende vertelde het verhaal aan de onderzoekers. Het vliegtuig was op een routinevlucht onderweg naar de hoofdstad Kinshasa, ...wat een leuke naam weer... ...naar een regionaal vliegveld. Enkele honderden meters voor de landingsbaan stort het neer in goed weer en zonder dat er melding was gemaakt van problemen. De overlevende die zwaar gewond raakte meldt nu dat een medepassagier een krokodil aan boord had gesmokkeld in een sporttas. De man zou het dier hebben willen verkopen, maar de krokodil ontsnapte tijdens de landing. Bemanning en passagiers vluchten in paniek de, kop, de cockpit in, waardoor de piloten controle over het vliegtuig kwijtraakten. Het dier overleefde de crash maar werd op de grond met een machette alsnog afgemaakt door de hulpverleners. Dus wil jij nieuwe schoenen, ga naar Congo. <laughs> ja, Heel dat zou noemen. Ja, dat dan weer dus wel. Ik, ik, ik, echt, jullie zijn het wel met mij. Me eens. Hè? Dit is wel de raarste vliegtuigcrash vliegtuig uh, ooit gehoord. Nou, maar ik heb er ook niks over gehoord op het, in, het, uh, in het nieuws. Nee, ja, maar daar zijn wij voor. Wij brengen de leukste dingen aan het licht. Oftewel of het raarste. Dit betekent jij gewoon zelf, man. Ja, tuurlijk, man. Waar zijn je bronnen? Ik zie geen bronnen bronnen, hey, bronnen. Hey, bron, hey. Ik ben mijn eigen bron. Ik ben mijn eigen telegraaf Nederlands dagblad. Tuurlijk. Ga ja. verder. Ik heb oh, hier, uh, jullie weten het, hey, uh, ik, ben wel een, ik ben wel een beetje live van tatoeages en ik vind tatoeages ik vind ze allemaal helemaal te gek. Oh, ja? Maar uh, je hebt, uh, je hebt je plaatsen waar je tatoeages kan zetten en plaatsen waar je ze niet kan zetten. Nee, ben uh, je toen ook uh, knock-out gegaan, of niet? Ja, heb ik, uh, die heb ik op mijn uh, bil heb ik die neergezet. Knock-out, weet je, als ik ga zitten, <laughs> dan glij je wel de eerste drie dagen uit je broek, want je moet het invetten. Ja. <laughs> Zit er iedereen met de handen in het hoofd? Nou, die haalt het niet. Nou, neer. ga verder. <laughs> Dief gearresteerd dankzij het tatoeage op voorhoofd. In Zuid-Florida is dankzij het tatoeage op zijn vo voorhoofd een, uh, een van diefstal verdachte man aangehouden. Die, op, uh, het, uh, die het op iPhones had voorzien. Volgens de politie van uh, Broward kon de 19-jarige Joseph Eric Williams makkelijk opgespoord worden vanwege de, de... Vanwege de... Wat? De I'm Me tatoeage op zijn voorhoofd. Williams werd opgepakt in uh, Miami Gardens na de bekendmaking van zijn criminele activiteiten. En 1000 dollar beloning uitgeloofd door het programma Crimestoppers. Welke leidt tot telefonische, de, de telefonische tip. De politie zegt dat Williams de misdaadgolf uh, begon in augustus. Hij heeft 15 ATT telefoonwinkels beroofd en in de afgelopen twee maanden. Williams liep gewoon de winkel in, greep snel twee of drie uh, iPhones uit het display. En ging er dan vandoor. De telefoons zijn de moeite waard met uh, hun waarde tot 600 dollar per stuk. Williams beroofde de winkels in Broward, uh, Miami-Dade en Palm Beach County. Hij werd vervolgd uh, voor tenminste vier aanklachten van diefstal. Zijn borg is ingesteld op 13.000 dollar. Dat ah, is genoeg. Ja, dat is in principe is, is genoeg, ja. Maar ja, ik snap het dan niet. Waar, als je dan gaat jatten en je weet dat je dat op je hoofd hebt. I am me. Ik weet dat ik mijn domme acties heb gehad. Ik ben ook lichtelijk blond. Ik ben legally blond bevonden. Daar doe je toch op zijn minst een bivakmuts op of iets wat dat bedekt dat je dat niet zo dat je, dat je snel gesnapt wordt. Thans, dat is mijn dat mening dan. Een, een pleister of zo Ja, dat je... Nou nee, nee dat, dat heb je, je gedaan. Een... Ja, ik heb een tatoeage op mijn hoofd, maar ik ben aan het uh, criminelen geweest, dus ik heb er maar een pleister gegooid Nee, maar ik, wat ik ook zeg, dat je gewoon een bivakmuts op doet, weet je, dat doen de meeste overvallers die een beetje hersens hebben. Of een Ajax-muts. Ja, nou, de... Peter. ik zou geen vader meer opzetten. <laughs> <laughs> Daar een... val je ook op uh, tegenwoordig. Heel erg op. 7-0 verloren volgens 10 mij. 10-0. Uh... <laughs> ja, ja, ja, ja. Rotterdam is afgezakt, hè? De tiende wedstrijd. In de tiende maand. Ja, klopt. Top. Wat heb je dan voor Takkerleven leven als trainer eigenlijk? Echt ja, waar? Hij ah, heet ook de... been van zijn achternaam. Ik ben, ik ben echt anti maar dat het niks. Voor. Nou, maar even dat je als trainer thuis komt, weet je? Of je, of je loopt als trainer zijn van het grote Feyenoord loop je over straat. Ja, zullen we, ja, daar zullen we het daar straks niet even over hebben? Oh, ja. Wat doen we straks even? Dat is voor Kevin. Ja. Uh, uh, ja, maar op. Het is eigenlijk wel diep triest. Maar even, even heel snel, uh, wie van jullie uh, is het met me eens? Dit is gewoon dom. Ja. I am me. Het, het had jou kunnen zijn ja, dit, het, ik ja, ik had het kennen wezen. Ik had het echt ja. kennen wezen. Ja. Nee, ik had het denk ik had het denk nog stommer gedaan. Ik had nog letterlijk voor de camera gaan staan dansen en, nee, en dan er weer doorlopen weet je. Dat had, niet, dat had jij niet gedaan. Nee, maar gewoon, gedaan? gewoon bij toeval, weet je. Niet, niet expres, maar gewoon bij toeval. Gewoon stom toeval. We gaan luisteren naar de Kings of Leon met You Somebody. We zijn zo weer bij jullie terug. Sometimes I feel like I'm the woman kicking ass and raising thunder, burning all my fuels fighting crime. Kick it back, get on the garbage can't get on a date with Superman, fly the sky just because I can. Zeker. Maar uh, wij hebben een preview van de tweede uur, heb ik begrepen. Ja. Zeg het maar, wat gaan we doen? De uur. Wat gaan wij in de tweede uur allemaal doen? We hebben sowieso de prime time met Kevin. Yeah. Ja. <laughs> ja, dat zou heet het ook Prime. Ik heb het goed gelezen, hè. God, voor. Het of eerst. ik heb het verkeerd geschreven. Nee, ook. je hebt het goed geschreven. Oh, prime time met Kevin. We hebben Optimus sowieso. Uh, time, hè? Nog een <laughs> <laughs> <laughs> ja, jij hebt Transforms gekeken. <laughs> Iron Man 2. En nee, we hebben de agenda natuurlijk nog. Ja, en we hebben de partyagenda inderdaad nog. Met dit keer één keer de stalker erin. Eén keer oh. de stalker. Eén keer. Ja, vorige week was de stalker die stond heel erg hoog in de hitlijsten volgens mij <lacht> Van de acht, zeven keer zo? Ja. Dat weet ik niet. Nee, we hadden zeker, zeker... Was tenminste een beetje in de buurt. Zeker vijf feestjes per stalker, weet. dat Echt, weet ik zeker. Jesus. Vijf. Ik ben er nog nooit geweest, maar... Uh, ja. Ik heb ook niet. Vrijdag op zaterdag en op zondag. <lacht> Wat een gezelligheid. Maar <lacht> hebben we, uh, Kev, uh, kun jij nog vast een klein, kleine tip nee. van de slui oplichten nee. van jouw primetime? Nee. Nee, nee. Uh oh, niet eens om de tijd nog even aan te vullen. Voetbal. Oké, okay, is goed. Nou, dan Top. gaan we nu uh, even kijken, luisteren naar uh, Blur, volgens mij, hè? Ja, song 2 ja, Waar song komen die eigenlijk twee. vandaan? Ja, dan gaan we zo achter komen. Dat gaan we zo nog even opzoeken en dan krijg je natuurlijk vast wel van ons te horen en zou niet vermelden dat wel op de site. Zo, op de uh, site. Tuurlijk. Top. Dus, uh, nou, we gaan het eerst. Nu gaan we uit. We gaan luisteren naar Blur met uh, song 2 Oh, ja, deze ken ik wel. Daarna komt Far East Movement met like G6.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 Nederland zal geen losgeld betalen aan de ontvoerders van een Nederlander in Afghanistan. Gegijzelden zijn geen handelswaar, zei minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal tegen RTL Nieuws. Vanmiddag kwam naar buiten dat een Nederlandse hulpverlener samen met zijn chauffeur is gekidnapt in het noorden van Afghanistan. Vier gewapende mannen zouden hen hebben meegenomen richting de provincie Kunduz. Of het gaat om Taliban of om criminelen die het alleen is te doen om geld is niet bekend. Buitenlandse Zaken weet inmiddels wie de gijzelaar is en ook voor welke organisatie hij werkt. Maar het brengt die gegevens niet naar buiten om de veiligheid van de gijzelaars niet in gevaar te brengen. Het is de derde keer dat een Nederlander in Afghanistan wordt gekidnapt. In 2004 overleefde een medewerker van artsen zonder grenzen zijn ontvoering niet. En in 2008 werd een journaliste vastgehouden. Zij bracht het er wel levend van af. In navolging van tientallen Kamerleden gaat nu ook de Tweede Kamer als geheel twitteren.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 Enkele tientallen vrouwen hebben bij het stadhuis van Castellamara di Stabia gedemonstreerd tegen de plannen van de burgemeester. Er was veel politie op de been. De burgemeester wil inwoners fatsoensnormen bijbrengen door een verbod op het dragen van minirokjes, zonnebalen in het...